Goedemiddag. ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in België komen er extra coronamaatregelen aan. De premier vergaat het eerder dan gepland met experts, vertelt deze verslaggever. De regering vindt dat dringende beslissingen nodig zijn. Zijn vooral de stijgende ziekenhuisopnames en het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen die aanmalen tot spoed. Er zijn er nu al meer dan 500 op intensieve. Mondkapjes zouden vaker op moeten, thuiswerken zou tot kerst weer de standaard moeten worden... en nachtclubs zouden dichtgaan, blijkt uit een gelekt rapport met adviezen van het Belgische OMT. Dit weekend moeten de maatregelen ingaan. Carlo Heuvelman, de man uit Wallingsveen die deze zomer overleed na een mishandeling op Mallorca... Mallorca probeerde een ruzie te sussen. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit een reconstructie. Een van zijn vrienden zou ruzie hebben gekregen met een groep jongeren uit het gooi... Carlo wilde voorkomen dat het uit de hand liep, greep in en werd toen zelf aangevallen. Oliebedrijf Shell wil verhuizen. Het hoofdkantoor gaat van Nederland naar Londen. Dat lijkt ze sneller en handiger werken. Ons demissionair kabinet is niet echt blij met de verhuizing, vertelt mijn economiecollega. Het kabinet betreurt het ten zeerste. Uh, en ze maken zich ook wel zorgen over, um, uh, over de banen en over de cruciale investeringen hier, uh, hier in Nederland. Maar Shell heeft ook wel tegen hen gezegd dat er niet heel veel banen verloren gaan. De boel is nog niet helemaal. Rond, over een maand wordt er bij het bedrijf over gestemd. Een bijzondere online meeting voor een Britse vrouw. Zij is via Zoom getrouwd met een Amerikaanse man die ze nog nooit in het echt heeft ontmoet. De vrouw van 26 raakte vorig jaar via Facebook in gesprek met een vrouw uit Detroit in de staat Michigan. Die stelde haar voor aan haar zoon van 24. Door corona konden ze niet naar elkaar toe praten. Niet naar elkaar toe en praten ze altijd via een videogesprek. Het klikte zo goed dat de man haar via Zoom ten huwelijk vroeg. Haar ouders waren verrast door het aanzoek. En I think they were like a little bit reserved at first, just because he's there, I'm here. Um, we hadn't met each other. But then, I think obviously the, the more that they got to know him as well, they, they kinda... Een paar maanden geleden zeiden ze ja tegen elkaar via Zoom en zodra het kan gaan ze elkaar in het echt ontmoeten. Het weer. Het is een grijze dag met nauwelijks zon en een graad of 8. Ook morgen is er geen klap aan. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de N706 Dronten Almere staat bij de aansluiting met de A27 drie kilometer file in beide richtingen.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 Welcome my dear, dear friends, let the party begin! Boom. The rain. Rainbow Radio Softball.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 In ieder geval, uh, op, op een of andere manier een connectie. Precies, met is er een relatie, ja. inderdaad. Ja. Maar eerst gaan we beginnen met uh, de actualiteiten die er zijn. Met een paar mooie items. Uh, allereerst uh, de regenboogkanon. Stichting Regenboogkano ontwikkelt een LHBTI-geschiedeniskanon. Deze regenboogkanon vertelt in 75 vensters.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 Ja, Mooi. precies. Ja. Ja. De LGBTI Plus gemeenschap die kleurt de geschiedenis kan ons er samen in. Dus het is de bedoeling dat wij eigenlijk met elkaar... vanuit de gemeenschap gaan nadenken, maar ook daarbuiten natuurlijk... van wie, welke personen, organisaties, acties en belangengroepen...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 Um, ja, dat is dus vanaf 11 oktober was dat. Dus ja, dat vanaf is dan, nu je, je kunt, je kunt steeds, eigenlijk nu direct kun je ja, naar de website, naar de, website, uh, de, de en, ja, gaan. Ja. Okay. Ja. Maar luister eerst even naar ons.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 Ja, precies. Door de bevolking. Ja, precies. Het uh, verschil maar... tussen de Eerste en de Tweede Kamer. Ja. Dus, uh, ja. Ja. ja. Tot zover de actualiteiten. We gaan beginnen. En ja. uh, we gaan beginnen met een uh, lekker nummer van Beatrice Ellie. Girls. Girls.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 Nou ja, eigenlijk uh, niet zoveel. Ik heb Halloween gevierd en ik hoorde net van iemand dat uh, iemand op het feestje positief was. En ik ga me zometeen testen, maar ik voel me prima hoor, verder. Maar dan was het een beetje te veel risico als ik naar jullie toe kwam natuurlijk. Ja, mm. het zekere voor het onzekere nemen. Dus uh, nou, hartstikke fijn. Ja, fein, maar ik uh, denk dat ik wel oké okay ben hoor. Maar okay. voor de zekerheid. Yeah. Fingers crossed hè, we hopen de beste voor je. Ja, uh, ja Wendy, uh, Zandwoord Kunstmaand en dan vanuit de regenboogcommunity. Nou, dan kan jij natuurlijk absoluut.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 In de Kosterstraat, ja. Nee, de, Deze de is er de bevestigd, dus je hoeft uh, niet meer naar je vader te vragen of Google Maps zo kun Je mag naar de nee. nee, ik speel daar een, een set van uh, drie kwartier vijftig minuten ongeveer en het is gewoon lekker walk-in en uh, gewoon uh, eigen nummers uh, en wat covers en eventueel nog wat aanvragen als mensen het leuk vinden. Gewoon een beetje lekker met z'n allen chillen en gewoon lekker liedjes zingen. En, uh...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 Sound. Uh, vorige nummers uh, waren echt nog een beetje ik die aan het zoeken was. En nou is het gewoon echt als je het hoort denk je, oh ja.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 This and I keep letting you in But I can never trust your kisser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 from you It's Ze is aan tafel aangeschoven, Fred Rozenhart. Goedemiddag. Goedemiddag Fred. Oh, ja. Leuk dat je er bent. Ja, heel, gezellig altijd ja. weer Ik wil ook om super. hier te mogen komen. Nu? Fred, ja. uh, de luisteraars kennen je waarschijnlijk ondertussen, want het is niet de eerste keer dat je bij ons aan tafel zit, maar uh, stel je het toch nog even voor. Ja, ik ben uh, Fred Roosenhart, theatermaker, wonende in Bentveld, dus gemeente Zaltvoort. En ik doe uh, ik heb een gallery, uh, Passage 20. Ik doe alles van de Roze Kunstwijn en theater en alles. En ik was natuurlijk Ludwig met de Precies, ja. en de biet. Precies, ja. en was de burgemeester, fictief. Ja. Ook, oh ja, fictief. Ja, ook fictief, ja, ja. Ja. ja. En hoeveel uh, dingen een theater en ook uh, hoe heet, in de krocht. En ook heel veel het Zandvoorts Museum.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 Bij de borrel, de roze borrel. Hè. Ja, ja, en dat zou je dan kan ook zo. nog kunnen aanpassen, kan, ja, zeg maar. Wat ja, ja. Ja. Ja. leuk. Dus, ja. dus, ja, dus van het is niet alleen maar jeugd. Ja. Het is eigenlijk nee, ook jeugd, is, ja. ik heb eigenlijk voor, omdat Het is met mijn coming-out. Nou, je hebt het gelezen, het artikel. En daar heb ja, ik ja. het voorstellen van gemaakt. Als soloprogramma. Maar toen heb ik denk, dit kan ook voor de jeugd. Want dat maakt het verder niks uit. Maar dan maak je, ik wil gewoon die kleuren van de regenboog. dat iedereen wat er mooie kleuren we hebben. Ja. Elke kleur.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 Is het een welkomst thuisfeest? Ja, dat je ja. iedereen geaccepteerd wordt. En, ja, geen, dat je uh, goed bent zoals je bent. Ja, en dat je op die manier ook geaccepteerd wordt. Ja. Mensen, ja. En de mensen houden van jou. Ja. En de waardering voor jezelf hebben. Ja, mooi. Dat mag best wel in deze tijd. Vind ik ook. Ja, super. Dan ja. nou heb jij ook nog uh, uh, een beetje met de Roze Kunstlijn ja. bezig. Ja. Wat, uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, de Roze Kunstlijn, dat is uh, de Roze Kunstlijn in hebben we het ook genoemd. Want het is natuurlijk een beetje Roze Kunstlijn's, of de Kunstlijns Haarlem. Maar Haarlem valt natuurlijk ook zand vergronden. Want het is velsen doet ook mee in Heemsteen ook. Dit is ja. wel een uh, pittige uitspraak die je doet. Ja, maar dat <lacht> vind ik ook mag wisten op de radio. Want ik kan het echt, uh, je mag zelf, uh, de helft van de ambtenarij zit in Haarlem. Dus hoe kan je dan nou stellen dat Precies, zand wordt er ja. niet bij Nee, hoor. Dus dat vond ik echt daar ben ik wel... Nou, was echt wel eens beledigd. denk, moeten we... Nou, we ook een grote kunst. Kellenland. is een hele... Uh, een hele regio, hele regio eigenlijk. Hele regio. Over, en ja. uh, we hebben het in de Passage. Dat is ook vanaf volgende week. Het weekend gaat het open. Ja. Uh, en we hebben ook een raadhuis in Heemstede. Heel groot. En daar doen we twee maanden. En hier zo in de Passage... hopen we ook twee maanden te doen dat de sloophapen uh, ja, ja. er nog dat is. Dat is nog de vraag. En nog steeds. Het is heerlijk. Het is zo maar het is toch al twintig jaar dat de sloophamen. Ja, ja, ja maar, ja, maar elke keer denken we moeten daar weg. Hè. Elke keer zitten we daar nog op die passage. Ja. Het is zo leuk. We hebben zo'n leuke hoekpand. Het is een uh, ja, ja. leuke Ja, je Heel, heel veel ramen. Ramen waar mensen ja. lopen langs en kunnen zien. En uh, wat voor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 ja, ja. Oh, dus het wordt ga. heel mooi. Het is uh, welkom iedereen. En nou, we doen meer mee ook. Hè? De kunstlijn ook in Zandvoort. Ja. We hebben natuurlijk ook de kunstbeenaars. En ja. Donna. Ik moet even Donna ook even aankondigen. Donna doet de kunstbeenaars. Ja. En, uh, ja. en een heleboel andere kunstenaars hoor. Dus uh, ik weet, ik heb net, zag het net binnenkomen van Donna. En uh, ja goed, dat is, het is heel leuk. En we moeten die museum ook met elkaar koppelen. een beetje Met elkaar... Uh, aan tafel zitten, communiceren met elkaar... en Precies. dan zou je een hele mooie, grote kunstlijn... voor kunnen doen. Hè? Ja. Dat uh, vind ik ja. wel. En dan heb je ook combinatie met je eigen kunstvillagse. En ook alles, je, je hobbelt dan mee met alles. Waar, ja. Waarom ga je apart doen als je het samen kan werken? Als het, kan het samen werkt. kan, dan, dan, dan heb ik, je ja, ook veel meer keuzes. Kunst is natuurlijk. voor iedereen. Ja. Hè? En ja. ik denk dat het heerlijk is dat mensen... Een paar jaar geleden hebben we ook de kunstlijn gedaan. Rooskustrijn in Haarlem Rooskust en in, in Zalfoort. Hadden we een bus die pendelde met de mensen heen en weer. Dat is heel erg gewaardeerd. Dus ja. je moet sommige mensen ook wel steeds. Activeren. Om, en er ah. komen ze ook, hoor, maar je moet wel even een zetje geven. Ja, dus mensen uh... komen allemaal naar de, de ja, Cultuurmaat in Zalspoort. Ja. We hebben een heel leuk programma heb ik gezien. Ja. Ja, dus, uh, nou, geweldig. Ja. Uh, wij, moeten we uh, uh, wij moeten afsluiten. Hè, ja, maar, afsluiten, ja. Jij ja. ja, had een verzoeknummer. Oh, ja, ik had een verzoeknummer. Ja, ja. Ik ben jarenlang. Ik heb ook. Uh, ik ben al, als oomstuk heb ik ook een dochter. En die heb ik toen genoemd naar Melanie. Omdat ik als kind zijn in mijn tienertijd tijd. en uh, toen elke. Weet het uh, Grote Festival in Amerika. Trat ze op. Uh, weten we dat niet? Het grote festival, het festival der festival. Het moet, moet, moet toch moet ja. ja. daar ja. Ja. Melanie op. En precies. toen sinds ben ik die altijd uh, fan geweest, en mijn man ook. En uh, beautiful people. En het is ook voor iedereen, alles voor iedereen. wens ik allemaal beautiful people. Het is zo mooi. een is, mooi net als Adele. een stem om van te houden. En, en voor het zand wordt ook. Nou, dan krijgen we ja. Melanie met beautiful, beautiful people. people. Dankjewel Fred. Beautiful people. care are you.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 Voor de gemeente Zandvoort, de ja. bewoners van de gemeente Zandvoort, en dat het echt alleen niet gaat om de LHBTI, maar dat is eigenlijk homo in het H 1 kwadraat, hè? Ja, ja. Als uh, uh, uh, homo ben, sapiens, uh, ben toch? Ben Zonneveld ja, zegt ja. dat altijd, ja. toch? Ja, precies. Dan moet eigenlijk een H kwadraat moeten ja, komen precies. te staan. Ja, precies. Ja, nou ja, daar staan er inmiddels zoveel in dat uh, het, het, het, het ja, zo ongetwijfeld uh, in beautiful people. <laughs> um, nou, we proberen contact te krijgen met uh, André Donker.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 Dan gaan we de lijst rijden. Ja. en dan weer 52, omdat het dan weer 52 jaar geleden is dat de stonewalls uh, Rights waren. Ja, precies. Dus, uh, Want, en zo gaan we dus elk bedrijven. jaar een Nummer 5. Ja, precies. Nee, dus. ja. Vorig jaar tijdens de Winter Pride ontstaan als een, als een initiatief. En dat was toen 51 jaar geleden dat de Stoomwolrezelen waren gehouden. Ja. En daarom dit jaar inderdaad de top 25. Die lijst die wordt samengesteld door.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 Dat klopt. Ja, en uh, hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan? Wat, de, hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? De kunstroute die is ontstaan, uh, zeg maar, uh, ik uh, denk hoor, niet afgoed, niet, even kijken, dat moet ik even goed denken. Vorig jaar winter, tijdens de, tijdens de, de, winter de, de lockdown. Ja, ja. En toen was er de winterprijs omdat we de zomerprijs niet hadden kunnen doen.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 Yeah. Is het met musea, galerie eh, of kunstroute? Maar ja, we gaan zeker weer wat doen. Ja, nou, in deze Zandwoordse Kunstmaat in ieder geval niet expliciet... maar zeker weer tijdens de Pride. André, uh, we gaan eruit met een verzoeknummer van jou. Anthony en de Johnsons. En ja. dat prachtige nummer Kiss My Name. Hé, hey, ik wens je een hele fijne werkdag en uh, ik zie je vanavond. Oké, doei. Doei. Doei. Doei. is my name mama in the afterglow when the grass is green with growth and my tears turn to snow well i'm only a child born upon a grave dancing through the stations calling out my name